Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een mooie nacht voor studenten, dat zegt de missionair onderwijsminister van Engelshoven. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het erover eens dat het leenstelsel moet verdwijnen. Het was een hele mooie nacht voor studenten, een hele brede meerderheid in de Kamer die zegt we moeten van dat leenstelsel af. Ik heb al voorbereid in welke varianten je dat zou kunnen doen... De Tweede Kamer wil de basisbeurs dan ook snel terug... maar volgens de minister is dat aan een nieuw kabinet. Onduidelijk is nog waar het geld vandaan moet komen... om die basisbeurs van te betalen. Vijf toeschouwers van de wedstrijd FC Groningen tegen Vitesse... krijgen een stadionverbod van vijf jaar en een boete van 450 euro. Ze renden afgelopen woensdag halfnaakt het veld op... nadat de keeper een beker bier tegen zijn hoofd kreeg. De veldlopers zouden studenten zijn die dit deden voor hun ontgroening... In de rechtbank komen vandaag de laatste nabestaanden van de MH17-ramp aan het woord. De afgelopen weken hebben ruim 90 familieleden van slachtoffers hun verhaal gedaan. Dit stel verloor hun dochter en schoonzoon. Meestal, als ze voor een langere periode wegging, zei ik altijd... zorg dat ik niets van je hoor of het moet iets goeds zijn. Door het toedoen van een aantal barbaren heeft ze zich niet aan deze belofte kunnen houden. Er staan vier mensen terecht voor de aanslag. Drie Russen en een Oekraïner. Waarschijnlijk horen zij eind volgend jaar pas hun straf. En over een uurtje komen studenten en scholieren samen in Utrecht... om actie te voeren tegen klimaatverandering. Het protest wordt georganiseerd door Fridays for Future. Die beweging ontstond na de stakingen van de Zweedse Greta Thunberg. Ook Wolf van 16 is er vanmiddag bij. Wij als minderjarigen kunnen niet stemmen. Dus de enige manier voor ons om onze standpunten en onze zorgen te uiten, is door daadwerkelijk de straten op te gaan. En niet alleen in Utrecht gaan mensen de straat op. Er zijn wereldwijd in tientallen landen klimaatmarsen. Heb ik het weer nog? De, de zon breekt op steeds meer plekken door. Aan zee staat een ferm windje. Het is 18 tot 21 graden. Dit weekend wordt het grijzer en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Hebben we nog een paar interviews staan? Klopt, ja. Zullen we daarmee verder gaan? Ja, dan beginnen we met René. Hier komt René. We nu bij de buitenpak. Wie ben je en wat doe je hier? Ik ben René Harp. En ik ben hier, want ik heb hier twee paarden gestald. Een merrie en een ruim. In het dagelijks leven ben ik... Nou, ik ben heel, heb heel lang gewerkt als zangeres. Ik heb een operaopleiding gedaan. Ik heb een zangschool in Haarlem. Ik heb heel veel werk. Ik werk ook nog op het conservatorium. Dus ik ben eigenlijk een beetje te druk. Ik ben ziek geweest een paar jaar geleden. En dit het zijn hier met mijn paarden geeft me zoveel rust. Verbinding met de natuur. Maar ook met mezelf. Dat ik ook daardoor mijn werk weer beter aan kan. En, en waarom heb je voor deze stal gekozen? Nou, ik stond met mijn paarden eerst ergens anders. Maar... Daar was heel weinig ruimte. Paarden hadden hele kleine uitloopstaltjes, hele kleine pedagogie. Dus ze konden helemaal niet lekker op het land lopen en dat is in ieder geval voor dit soort paarden, maar eigenlijk voor alle paarden natuurlijk essentieel voor gezondheid. Dat ze af en toe de benen kunnen strekken, dat ze in de natuur zijn. Dat zijn natuurlijk natuurwezens, meer nog dan mensen. Um, en euh, daarom ben ik hier naartoe gegaan. Het is heel heftig om te verhuizen, vind ik, voor die paarden. Ze moeten wennen, dat duurt maanden voordat ze gezeteld zijn. Maar ik vond het essentieel dat ze een plek hadden waar ze konden lopen, op het land konden lopen. Maar ook dat als je met ze gaat rijden, daar waar ik stond, moest ik eigenlijk alleen maar door het verkeer rijden. Gewoon op de openbare weg. Dus dat was steeds stoppen en dan weer beginnen en dan stoppen en dan weer beginnen. En euh, nou, mensen met honden, die, die, die honden op die paarden afstuurden en zo. Dus dat was ontzettend onrustig. En hier kun je gewoon lekker de duinen in. Paarden kunnen heerlijk vrij lopen. Die, die bloeien helemaal op, dat zie je gewoon aan ze. Dus daarom heb ik voor deze plek gekozen. Dat is ook het idee erachter, hè? van paarden in een... Uh... Wat heb jij een stal hier of staan ze in de kudde? Nee, ze staan allebei in de kudde. Mijn merrie in de gemengde kudde, maar die heeft heel erg last van zomerexem. Die mag eigenlijk niet op het land. Dus die moet wel op de paddock. Helaas, maar dat is nou helemaal zo. En mijn ruin staat in de, de kudde op het land. En vooral voor die ruinen is het superbelangrijk. Hij is jong, hij moet bewegen. en uh, ja, hij is, he, Het is een beetje een watje. Dus die wordt dan door die ruinen ook nog een beetje opgevoed. Dus uh, nee, het is echt heel goed zo. Ja. Yes. Nou, prima. Dankjewel. Ik jouw idee over de nou ja, stal. En... Het belangrijkste wat ik vind is dat je... Hè, er wordt in dit land van je verwacht dat je hè, als, als vrouw graag deelneemt aan het arbeidsproces, dus je moet werken. Ik heb ook een gezin, ik heb drie inmiddels grote kinderen. Die willen allemaal studeren, dat moet ik ook allemaal zelf betalen. Um, ik ben gescheiden, dus ik ben, draai ook overal zelf voor op. Kunt u ook nog een beetje mantel zorgen? Kunt u nog een beetje zorgen voor uw buurvrouw, voor uw ouders? Dus ik, de kamerhuur is niet te betalen, dus die kinderen studeren vanuit huis. Ik vind het erg zwaar allemaal. Ik, bedoel, ik, ik, ik, ik haal genoeg momenten van vreugde en geluk uit mijn gezin natuurlijk... Maar ik vind wel dat wat er van je verwacht wordt door de politiek, ik vind het voor, voor, vooral voor vrouwen, ik vind het heel zwaar. Ja. En dan als ik dan, ik ben, nou ik zei ik ben ziek geweest, dus dan kom ik hier en dan kan ik even echt met mijn lijf bezig zijn. Ik kan de natuur in, ik kan ontspannen. Dus voor mij is dit essentieel om nog tien jaar, want het pensioen schuift maar op. Ik moet misschien wel tot mijn zeventigste, ik ben 56, ik moet misschien tot mijn zeventigste blijven werken. Kunt u even gezond blijven, kunt u ook nog even mantel zorgen, kunt u ook nog even dit, kunt u ook nog even dat. Dat moet ik maar zien vol te houden tot die tijd. Ik heb geen zoveel zin om dood te gaan uit uitputtingen en vermoeienis of ziektes die dan komen binnensluipen. En in hoeverre helpen de paarden daarbij? Enorm. He, want ik, ik, ik, vooral dat met, met je handen bezig zijn, met dat paard. Lekker, het is dus heel veel beweging. Je moet showen met dat zadel, je moet trap op, trap, trap af. Dus het is een soort kleine workout, zeg ik altijd gekscherend. Dan moet je ze naar het land brengen en weer halen. Dus ik loop heel veel hier. Dus ik beweeg heel veel. Nou, dat is beter dan dat ik thuis op de bank ga zitten balen. Of uh, ja, dan kun je natuurlijk ook een rondje wandelen, dat snap ik wel, maar dit is veel intensiever. De sportschool heb ik een hekel aan, met al die miswetende mensen en die machines. Uh, dat is niet mijn ding. En het geeft mij de kans om met mijn paard in de natuur te zijn. Ik zie, zie je herten, maar het is stilte. Ik hou heel erg van stilte. Het alleen zijn met je paard in de natuur. Nou, ik bedoel, iets mooiers is er voor mij niet. En ik rust ervan uit. Ik word er fit van. Mijn hoofd wordt er beter van. Dus kan ik weer beter mijn werk aan. Dus op die manier hoop ik op een gezonde manier oud te worden. Stel dat door de politiek gezegd wordt van... we gaan dit onderigenen en het duurt nog een aantal jaren, maar... Wat zou dat voor jou betekenen op de... Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat er dan voor in de plaats komt. Het idee dat die paarden dan weer in zo'n uitloopstalletje moeten staan... daar word ik heel verdrietig van. Ja, misschien moeten ze, moet ik ze weghalen hier. Want hoe moet je 160 paarden op twee paddocks houden? Dat kan helemaal niet. Ja. Dus ik heb ook nog niet gehoord hoe dat dan ondervangen moet worden... Nou, als je dan weg moet. Nou, ik denk dat dat voor mij betekent dat ik zeg: Weet je, ik werk hier, ik heb een zangschool hier. Ik sluit die toko. Ik ga, want je kunt hier niks kopen. Het is gewoon: A niet te betalen, B er is niks. Dan moet ik naar het noorden, ga ik naar Friesland. Maar ja, dan ben je ook een stuk economische kracht kwijt. Ik heb een goedlopende school. Dat is economisch natuurlijk interessant. Dat kan ik hier doen, dat kan ik niet in een of ander dorpje. In Tjerksra Deel, weet ik veel. Dus dat is dan de consequentie: dan moet ik minder gaan werken, of eerder met pensioen. Dus dat wordt, dat wordt een heel lastig verhaal, maar dan zou ik hier weg moeten, denk ik. Of ik moet terug naar zo'n kleinschalige stal met de nadelen die daar weer bij horen. Of je moet ermee stoppen en zeg ik verkoop mijn paarden aan iemand die wel de ruimte heeft. Nou, dat, dat zijn denk ik de consequenties. Ik zie niet veel andere keuzes. Nee. Nee. Ik vind ook niet dat wij daarover geïnformeerd worden... van wat de, wat de consequenties zijn van, van deze politieke keuze. Nee, nee, maar het zijn ook nog niet meer als plannen. Hè? Een adviesbureau heeft dat gezegd. Het is alleen maar theoretisch, het staat alleen maar op papier. Dus voor de rest is er nog helemaal niks concreet. Maar wel onrust onderhand. Enorm. En ik denk dat, ze, dat nou ja, de politiek of wie daar dan zitten... die die plannen moeten beoordelen en beleid moeten maken... onderschatten... Hoe efficiënt het is om één zo'n plek te hebben. In plaats van allemaal versnipperen. Ik zei al tegen Rutger toen ik hier kwam. Het liefst heb ik natuurlijk een wijkje voor mezelf. Voor die paarden. Ja dat is onmogelijk. Ja. ja in deze streek wel. Nou nogmaals misschien. Ik denk er echt over om dan weg te gaan. Dat betekent dat mijn kinderen op kamers moeten. Die moeten maar zien hoe. Die moeten maar zien hoe ze dan hun huur betalen. Want dat kan ik, ik kan niet voor drie kinderen een kamer in Amsterdam huren. Voor 600 euro per kamer. Nee. Dus ze hebben geen idee wat de consequenties zijn. Als mensen hier dan weg gaan trekken. Dan krijg je dat nog veel meer het. verkeer, want dan moet ik heen en weer gaan rijden. Maar, hè, dus het, het heeft zoveel... En dan, dan lachen mensen misschien, denken, wat een onzin is. Nee, als ik in Noord-Holland ga wonen of in Friesland... en ik moet een paar keer per week naar, hier naar Amsterdam komen... om mijn werk op het conservatorium te doen... nou, dat is ook vervuilend. Is dat niet milieubelastend? Dat lijkt mij wel. Ja, en en een dat is En als heel veel mensen zoals ik dat gaan doen, die gaan allemaal weg hier... Dan verlies je een hoop inkomen ook. Dat is economisch ook niet zo gunstig. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ik ben het helemaal met je eens. <laughs> Even los van het geluk wat je mensen wegneemt. Maar ja, wat kan hun dat schelen? Het gaat alleen maar om poen. Ja. Dat is mijn gevoel. Het gaat alleen maar om geld. En dat, dat, dat maakt me ook boos. Dat ik denk... Ik voel me soms wel een soort melkkoe. Belasting betalen, belasting, werken, nog meer werken, nog meer werken, belasting betalen, belasting betalen. En als je er iets voor terugkrijgt, of wil, of zoals dit, ja, sorry mevrouw, dat gaat dan even niet gebeuren, want dat is belastend voor het milieu. Nee, maar heen en weer rijden is dan niet belastend voor het milieu, want dan ga je naar je werk, dat levert weer geld op. Belasting, belasting, belasting. Nou goed, hè, dus die generatie, ik vind mijn generatie wordt een beetje gebruikt als melkkoe. We mogen nog later met pensioen, die keus heb je niet meer. Ehm... Um, en waarom moet je laten, mag je laten met pensioen? Omdat je de economie draaiend moet houden. Ja. Maar wat daar dan tegenover zou moeten staan om gezond oud te worden... Ja, gaat u maar naar de, naar de uh, sportschool. Ga daar maar ongelukkig zitten zweten tussen al die zwetende mensen. Ugh. Nou goed, ik geloof dat ik in herhaling val. Dat wil ik niet. Nee. Heel hartelijk bedankt, René. Graag gedaan. Succes met dit project. Nou, dat was uh, René. René. De leukste uitspraak vond ik dat ze zei... Mijn paard is een watje... Ja. Hebben paarden echt een beetje... Ja, yeah. eigen karakters. Ja? Het, uh, het, het paard wat ik hiervoor had bijvoorbeeld... dat was echt een dominant uh, uh, mannetje van... Uh, kijk, hier sta ik. En daar ging ook geen enkel paard mee. Nu uh, durfde die niet in de maling te nemen. Dat het nee? werd eens dus <laughs> aangevallen. En uh, dit paard wat ik nu heb... dat is ook een beetje een watje. Die is heel ja? lief, veel aardig. Oh. wil met iedereen vriendjes zijn... En, Terwijl mijn vorige paard echt zoiets had van... ik ga je eerst bijten en trappen en dan gaan we praten. <laughs> praten paarden met elkaar? Ja, ja, op de een of andere manier gaan ze wel met elkaar communiceren. Ja? ja. Niet doorhindiken? Nee, dat is echt lichaamstaal. Oh, oké. Okay. Maar lichaamstaal... Paarden communiceren best op een hele harde manier. Op het moment dat ze het niet met elkaar eens zijn... dan worden ze in elkaar getrapt. Oh, oké. Okay. Dan ja. hebben ze ook echt behoorlijke ruzie. Ja, ja. Geen democratie? Nee. nee, nee. Democratisch wordt er niks <laughs> beslist. Nee, dan komen ze niet ver. Nee. Nee, het is echt recht van de sterkste. en ja? oh, uh, okay. We hebben nou een paar keer meegemaakt dat een aantal van die leiders van zo'n groep, zoals bijvoorbeeld Rot ook was, dat, dat die doodgaan. En dan moet er echt weer onderling de pikorde worden ja, vastgesteld tuurlijk, ja. van wie is ja. nu... Uh, ja, wie is nu de baas? Ja. ja. Ja, dat hoor je vaker. Oh, dat is met paarden ook zo dus. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik ben nog wat aan het leren. Ja, wacht. Weer even wat muziek. Oké, okay, dat was weer de muziek. Ja. En nu krijgen we Marjolein. Ja. Uh, Marjolein de Ruiter. Wat vind je van de natuurplannen? Je hebt het een en ander ook uitgezocht met de provincie Noord-Holland. Ja. ja ik, uh, ondanks dat wij een landelijke stichting zijn, uh, hebben wij niet van de provincie iets. Welke gehoord? stichting? Stichting ruiter -Mennen. Ja. ja. <laughs> Uh, we hebben er niks van gehoord. Uh, ze zullen wel niet weten dat we bestaan. Dus wij weten, wisten niks hiervan. En zo'n maand of twee geleden kwam ineens een enquête langs. En daar stond al bij de waarschuwing. Ik had hem al ingevuld. Uh, van Als je de hele tijd zegt dat je voor natuur bent, nou ja, wie is daarop tegen? Dat je dan eigenlijk tekent voor alle kleinschalige... Goeie boeren en niet op productie gerichte koeienboeren varkens en varkensboeren schapen en schapenboeren en ook vooral de paarden die op een natuurlijke manier gehuisvest gaan worden ja. of worden. Dat je eigenlijk dan zegt van nou Rutger van de Peet, is allemaal leuk. Je hebt drie sterren op natuurlijk paarden houden. Meer kan je trouwens niet krijgen in Nederland. Maar ja, jij moet ook weg, want het is niet natuur. En vroeger was dus, dus het gaat er een beetje om dat zij zeggen, ja we moeten terug naar hoe de natuur hier was. Nou dat betekent eigenlijk, Nederland was volgens mij tot voor de middeleeuwen, volledig bedekt met, met uh, wouden. Ja, met de... wouden. Ja. We hadden geen, geen duinen, want het was niet nodig. Ja. Er was geen zee tussen Nederland en, uh, en Engeland. En later is dat langzaam voorgelopen. Toen kreeg je een beetje duinvorming. Het is met de ijstijd gebeurd. Er is hier ja. zo'n uh, zo sleuf kletcher, voorbij gaan. Een, ja, goed, natuurlijk. Een kletsertje geweest. Maar in ieder geval, hier stond dus gewoon heel veel hout. Dat is gekapt voor bouw van fras, schepen en, en huizen en dat soort dingen. Alles werd van hout gemaakt natuurlijk. Dus Nederland werd steeds kaler. Dus het is heel grappig dat ze heel vaak gewoon wordt gemotiveerd. Ja, we willen weer grijs duin. Want ja, dat is de natuurlijke staat van het gebied hier bij Bloemendaal en Vogelenzaam. En dat je eigenlijk zegt, ja, dat hangt er maar net vanaf welke keuze men nu je indrukt. Ja. Ga ik terug naar de ijstijd, dan zit je mis. Ga ik terug naar de pre- uh, de, dus voor de middeleeuwen. Ja. Dan, uh, dan klopt het ook niet, Romeinse tijd. En, weet je, ja, waar gaat het over? Ja. Dus het is een beetje, ja, die discussie is al, wordt al niet eens gevoerd. Want welk landschap willen we dan terug en waarom? En wie schaden we dan? Ja. Nou, en dan, uh, ja, ik heb met Rutger erover gesproken. Rutger van de Peter, eigenlijk. Ja. ja, Dat is een halve ecoloog hè, als boer. Hij moet natuurlijk precies Zies weten. Ja. Ja, zeker met die gevoelige magen van onze paarden. Zij, ja. Zet je Jacobs kruiskruid erop. Dan zijn alle paarden ja, binnen de korte keren overleden... als ja. ze daar flink van eten. En, uh, want dan krijgen ze leverschade. Dus hij moet weten wat er staat... En wat goed is. En hij zei ook regelmatig opnieuw in, hè? Dat hebben ja. we dit jaar weer gezien. Ja. En hij, hij zei al van, ja, de voorstellen die er zijn, dat zijn ze vochtig hooiland. Wij denken dan, nou, hooi, dat eten paarden ook. ook. Vocht kan uit, echt veel kwaad. Maar hij zegt dan van, nee, dan plagen ze het af, dan halen ze dus de hele grondlagen weg. Dan is het hier zo nat, staan de paarden, tot, nou, 20, dat 25 centimeter diep in, in, in, in het water. water. Ja. En dan altijd Het is dus niet alleen als het heel hard heeft geregend, Nee, altijd. Dat, dat willen ze hier. Want ze willen het water dan van de duinen af laten rollen. En dan hier verzamelen. Dan wordt het een soort meer. Ah, Oké. Okay. Dat heet vochtig gooiland. Ja, onvoorstelbaar dat ze die naam eraan geven. Hij zegt, nou, dat is een meter afgraven. En dan uh, kan je bijna uh, peddelen en zo. Dat ja. soort dingen. Um, en het andere is kruiden- en faunarijk grasland. Dat wordt dan iets minder afgegraven. Uh, ja, kruidenrijk vinden wij geweldig fauna. nou onze paarden zijn fauna. Ja. Dus ik dacht ook, ja, gaan, zullen we daar dan op gaan zitten? Maar ja, dan het, ook krijg je juist het Jacobskruid. Ja, en dat ook. En, ja, want dat mag niet meer bemest worden. En als je niet meer bemest, dus op uh, weinig vruchtbaar land, dan krijg je juist die giftige dingen voor paarden. En dan zei ik van, ja, dan moet je het aantal paarden zo terugbrengen... terwijl wij nu al vinden... van je moet echt goed kijken... waar de kudden staan. Ja. Hè, hoeveel kilometer moeten we wel niet eens lopen... om, om ons paard kilometer, te halen? Ik moet een kilometer lopen... Ja, om mijn paard van, te halen. Ja, ja. ja en, en uh, ja, Dat is natuurlijk in de winter niet. Dan staan ze allemaal dicht, uh, dicht ja. op elkaar. Maar we hebben het hier over zo'n zes maanden... van het jaar... Dan staan de paarden op een enorme weide. Volgens mij heeft hij 36 hectare... Ja. voor 160 paarden... Het ja, dat is, dat is niet voor te stellen hoe ruim dat is voor een randstedelijke begint. Ja, zeker. Oh, ja. Absoluut. Maar, dus. maar hij zegt, ja, dan moet je dus het aantal paarden ernstig terugbrengen. Dus dat uh, betekent eigenlijk dat Annie... Ik, ik zeg altijd, die hebben 160 paarden. Als dat allemaal pensioenpaarden zijn, dan is er natuurlijk één eigenaar. Maar... Het is niet zo, zo dat één paard... maar één berijder nee. heeft. Of één verzorger. Daar zitten meer dan twee personen aan vast. Ja, bijvoorbeeld een moeder en een dochter. Wat, ja. wat voorkomt. Of een, een bijrijder. Ja. Dat, is, dat, is, dat ja. komt nog veel vaker voor. En, um, ja, dus het is 160 paarden... maal twee. Zoveel mensen moeten hier in de omgeving wonen. Want je moet hier toch dagelijks naartoe ja. dan afwisselend met, je, met degene die ook rijdt of verzorgt uh, zit je dus op, uh, op zo'n 320 mensen die hier uh, wekelijks komen ja. En, ja, en iemand zei heel leuk in de krant oh dan gaat die stal toch maar herlokkeren die gaat maar naar Drenthe ofzo ja dat hoeft niet want in Drenthe ja, dus zijn ze er wel. Genoeg. Uh, ja, er zijn genoeg mensen ja. met paarden die daar wonen. Maar ja. je moet om de hoek wonen. Ja. Het is echt belachelijk dat je een eigen paard is. Dus Net als dat je je kind ergens op de crash gaat doen in Leeuwarden. En je woont in Bloemendaal. Wat de fuck man? Ja, kom op. Nou, ja, in ieder geval, deze meneer mag dus een brevet van onvermogen en onkunde bij ons komen ophalen. En is, is hij iets. Beter gezien, dan nodigen we hem uit om eens ja. te komen kijken hoe leuk en fijn het is en hoeveel contact je moet hebben met je paard. Ja. Dat, ja. Was. Ja, dat, dat was. was deel 1 van uh... Marjolein. Marjolein ja. En nu een uh, nummertje van de Osdorp Posse. Os, origineel Amsterdam. Ja, oké. Okay. Het dus om jouw kennis vast te laten maken voor je kom aankomende interview. Uh, ja, ja, we gaan over een paar weken interviewen. En dan gaan we een uh, paar weken later, dus dat zal ergens begin november zijn... gaan we dat allemaal uitzenden ja. op ons woensdagavondprogramma van De Krochten. Ja. Laat me oh, we slullen maar lekker slappen, zetten om in een reks. hier in de dans, de dans, de terrein, de baard, de Ik hoor niet. Oh, ik moet deze doen. 100 een honderd piek dat is een meier. 25 is een geeltje, en je partner is je vrije. Alle meisjes noem ik wijven en van jongens zeg ik gozen. Geile wijven dat zijn moffies, tot al duiven noem ik pozen. Een kut is een doos, een korte tijd is een poos En als ik zeg ik raak het stieren oog, bedoel ik de roos Regen heet ook wel maaien, en je never is jaaien Heb je mokkel nou een scheurende broek? Kom maar ik naaien Dus neem maar een jaaien, en daarna een gele rakker En dan heb je nou een kopstoot. Een gabber is geen hakker, maar je makker Dus schijntjes flikker, draai me geen loer Provinciaal, het is een boer, een intermeijer, een hoer Een drugsdealer is een nachtapotheker of een handelaar Ik wandel naar de whiskybar en neem een Jan de wandelaar En maak hem zondag, zoals zijn melken. Ik stuur je tulpen uit Amsterdam als een verwelke Het is de originele Amsterdamse taal Zonder er maar katten en mijn ouderwets normaal Het is nog wel lekker slap als het van mijn directie gaat Want het kamer niet voor ons en wel een dialectje prak. Het is de originele Amsterdamse taal I'm there, if I got the air in my eye, that's no more, Een homofiele hoer, het is dus een broodboot op een schandknap En als je wordt geprikt dan heet je nieuwe schoor ja. Schoren moet naar de baai. dat is een grote taal met gwaaiers De Noorddelic, de bak, de cel als wel de baan met baaiers Stelen heet pikken, jatten, grappen of plalen. Rijms jatten, dat heet buiten en dat zal je berouwen Want je hoort slag en mijn rijms maken je wijzer Een GSM in jouw hand heet meteen een lulijzer Een woonboot is een drijfhuis, een bangerik een Jij moet er het toilet of de wc of play of schuitluis Je troel heeft een smoel en met al die mee up Erbij, is al gezichten verder voor hem op wel een schilderij. En als je dood bent, dan heb jij zo'n tuintje op je buik. En wil jij de hoek om of de pijp bijt en zo koud als een ijsraak. Is het tijd om te vertrekken naar de smerigum of peerigen? Mijn geloof is rap, als ik de paus zie, dan beteer ik hem. Het is de originele Amsterdamse taal Zonder, er maar gaat de mijn oude wets, is normaal. Is dus normaal lekker slapen als een Yeah het mooier. Ja. Zet zijn kip in de vitrine en wordt rijker dan de gooier. Maar doe een regenjas en verjaar de kerk in gaat. En lever geen harlemmerdijkjes als het om vakwerk gaat. Want je hebt zo'n goneroe of moet ik zeggen een drijver. Schoon het zijn platjes en een gladjaar en ze gluiven. Alleen een stommer trekt er niemand brommer naar de lommer. Want je wordt bedonderd omdat niemand zich om jou bekommert. Je, bekommer. je autovrak heet koepelen, ouwe fietsen worden barrels. Jij wil onze relaties maar wij lullen over schaddels. Rechters zijn is onderwereld heet benozen. Politie is de smeris of KIT Jantje is matrozen, een smitter is een samenruiker, sigaretten, sachtjes Een opgewarmd eten, klikjes, sprakjes of liftplankjes Een deze heeft gewoon een rubberen tiet En het verschil tussen en dat kunnen we niet Het is de originele Amsterdamse kans Dat ik en ik Ze Dus uh, ja, wij vinden eigenlijk dat de reden boven tafel moet komen. Want anders heb je het idee van... oh, kijk, we hebben het hebben dus bijvoorbeeld afgedekt. Dat het niet mag dat het allemaal onder water komt te staan. Omdat het ook onleefbaar wordt voor de bewoners. En dat het ja, totaal onbruikbaar wordt voor, voor recreatie. En dat ze dan ineens zeggen... ja, maar het is eigenlijk voor de stikstof. Ja. Dus ja, wij moeten ons eigenlijk voorbereiden als ook actie gevoeren. Zoals bijvoorbeeld nu die, die uh, Facebook-site en, en, en de website. En welk boerendorp? Ons boerendorp, ja. ja dat is uh, vanuit Zandpoort gestart, maar het is eigenlijk, gaat eigenlijk over het gehele ja. ja. ja. binnenduin, rand, natuurontwikkeling. Ja. Ja. En uh, ja, als, als we actie gaan voeren, moeten we eigenlijk zorgen... dat we op al die fronten goed geïnformeerd zijn... en goede tegenargumenten hebben. Zoals de emissiefactor voor stikstof. Maar ook over discussie. Welk, welk landschap willen we terug? En waarom dan? Ja, ja. ja. Want hey, is dat uit het uh, de adviesbureau... is daar een duidelijkheid gekomen nee. van wat, de, wat de, de, is, de, de, de, nee, de... Dat is natuurlijk politiek, hè? Ja. Ja. Dat is zo suggestief als de pest. Ja, ja want het is, het is een beetje... Uh, dat zij, terwijl het spel aan de gang is... de regels veranderen. Ja. Je moet een doel hebben... En, en wij gaan daar dan de discussie op aan. Ja. Het is een beetje dat iemand zegt... Uh, nou, ik wil met jou uh, praten over onze ruzie van gisteravond. En dat je dan bezig bent en dat je dan zegt... nee, maar zo is het niet gebeurd. En de ander zegt... ja, maar ik bedoel ook van die keer ervoor, drie jaar geleden... En dat je dan denk je, oh, oh jeetje, dat weet ik niet meer. En oh, hoe ging dat dan precies? En hoe was de sfeer onderling? Ja, het is het verplaatsen van, de uh, schaakstukken als je even niet kijkt. Ja. Nou, dat, gaan we, dat gaan we niet doen. Ik... Petities zijn gestart Twee verschillende, eentje voor een, uh, Zandvoort Noord en eentje volgens mij voor algemeen. Ja. En uh, nou ja, een, een handtekening te veel kan niet dus bij dit. Um, ja Ik ben altijd toch wel voorstander van een petitie, omdat de petitie heel veel tekst heeft. Ja. Ja, er staat heel erg duidelijk waarom je het wil, wanneer je het wil en van wie je het wil. En je hebt ook heel veel ruimte om, om goed te motiveren. Ja. Er zijn echt meerdere alinea's en dat is natuurlijk bij een enquête is één vraag. En het is maar de vraag of het goed wordt uitgelegd. Ja. Nou, had jij verder nog wat? Wat je opgeduikeld had? Nee, ik, ik, tot mijn ergernis heb ik gewoon veel te weinig gevonden. Veel te weinig, te weinig informatie. Ik heb helemaal geen stuk van de provincie gevonden. Maar misschien moet ik nog eens doorspitten... Maar ja, misschien een contact binnen de provincie Noord-Holland weer eens aanspreken. We hebben een contact, hè? Ja, ja, ja. Via de actie voor meer uit paden. Ja, die kunnen we ook nog eens een ja. keer weer... Uh... van joh, hoe komen we nou aan de juiste info? Ja. Wat natuurlijk wel een beetje ziek is als inwoner van de provincie Noord-Holland. Die er al een jaar mee bezig is. Ik heb alle uh, statenleden van de provincie Noord-Holland aangeschreven. Ik heb alleen van Forum voor Democratie een... Uh een antwoord gekregen. En dat is afwijzend waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Dat was ook de enige die echt heel positief erover was. Oh, oké. Ja, nee, nee. Veel plezier met je Grand Prix en weet ik veel wat allemaal. We gaan terug naar Boreaal, Nederland. Ja. Nou, dan, dan krijgen we bomen. Ja. ja. Dus, en hij had echt zoiets van, ja, nou ja goed, het stikstof. Uh, maar ja, goed, het is Forum voor Democratie. Uh, we weten ja, hoe soms, die daarin staat. Ja, uh. ja, soms is het handig om een klimaatontkenner uh, te hebben. Maar uh, ja, dat, wil, dat, dat ik is niet. ook dat weer is, de andere kant. Ja. En wij hebben als paardenbezitters zitten wij heel erg op... hoeveel je de wet dieren die volgend jaar ingaat, gaat. in godsnaam uitvoeren... als je dit soort stallen dingen gaat opdoeken. Ja. Dit ja. soort voorzieningen. Voor ruiters en uh, vooral voor de paarden gaat opdoen. Het is onbestaanbaar dat we de paarden nu weer terugjagen in de stal. Ja. En dat is wel wat ze doen als ze dit doorzetten. Ja. Volgens onze eigen eigenaar is het onmogelijk om paarden te houden op een van de, van de, van de voorgestelde suggesties. Ja, maar dat ze wel even laten. Maar dat was uh, ja, mijn idee. Oké, okay. ja? Ja. dankjewel. Nou, graag gedaan, Marja. Nou, dat was ook een duidelijk verhaal, ja? ja. Nog iets te toevoegen? Want we hebben straks nog eentje en nog uh, Tini. Nee, nee, voor de rest, ik heb, ik heb hier niks aan toe te voegen. Dit is, uh, op zich maar, allemaal duidelijk, ja. Op zich is het allemaal heel duidelijk en goed verwoord. Dus als ze vragen hebben, dan kunnen ze altijd naar uh, ZFM Zandvoort. Uh, ja. <laughs> ja, we zullen alle vragen proberen te beantwoorden. En, uh, ja. Ik weet niet dus. of... Uh, ja, nee, Sandvoort heeft natuurlijk ook een hoop uh, paarden-eigenaren. Die moeten zich ook ja. wel zorgen maken. Ja, ja dus stel je voor dat al die paarden van Zandvoorters dus die daar staan naar uh, Rukert en zo gaan... Ja, die hebben daar niet eens plaats voor, joh. Nee, nee, oké. Okay. Dus. Muziek. Muziek. Straight. Barry McQuarrie met Eve of Destruction ja. Voor ons wel bekend natuurlijk ja. Ja. Mooi nummer Goed, we hebben nog één interview met Tini Die draaien we Dan gaan we afronden Dan heb je misschien nog, nog wat leuks nieuws voor ja, onze luisteraars Ja, ik heb wel wat leuke nieuws Wat niet ja? met paarden te maken Oké, okay. maar eerst Tini ja. Oké, okay, wie ben jij? Ik ben Tini van der Groef 59 jaar oud <laughs> En wat doe je? Ik ben schoonmaker en hoe lang sta je hier? Uh, anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Oké. Okay. Super blij. En waarom ben je hier gaan staan? Waar waarom Om, heb je voor deze stal gekozen? Omdat het zo relaxed voor de paarden is. Ze lopen lekker buiten, Ze kunnen lekker. Je kan hier van alles doen. Je zit hier in de natuur. Het is hier heel rustig, heel relaxed. Dus het is gewoon echt een paradijs voor mensen en voor paarden. Ja. En uh, de stallen waar je voor gestaan hadden. Hadden, hadden dat minder of anders? Ja, dan staan ze 24 uur op stal. Ja. Dat is gewoon niks. Dat is eigenlijk mishandeling. Vergeleken bij hier al. Ja, er komt ook een echt? nieuwe dierenwet aan, hè? Met ja. 2023. Ja. De stallen groter moeten zijn, dat ze elkaar ja. continu kunnen zien. Ja. De eerste stal in Zandvoort was dat niet. Er waren schuttingen en dan kon je elkaar echt niet zien. Ook te, alleen als ze naar buiten mochten kijken. En dan konden ze buitenom naar elkaar kijken, niet binnendoor. En dat ik naar de baarshoeven ging, uh, daar konden de paarden, stonden manegeklanten klanten en gewone klanten door elkaar heen. En de paarden konden elkaar allemaal zien, van alle kanten. Ah, ah, ja. Een dichte muur was aan de achterkant, verdrietig. Dus niet. <lacht> maar dan is het hier helemaal een paradijs. Nou ja. Toch? Kunnen ze lekker lopen, lekker in de natuur. Hoop. Heb je gehoord van de nieuwe natuurplannen? Ja, belachelijk. Dus die mensen die daar voor, zogenaamd voor geleerd hebben, moeten ze afschieten. En waarom vind je het een waardeloos plan? Omdat ze de, de mensen en de dieren ja, op een plaatje neerzetten waar ze helemaal niet thuis horen. Ik bedoel, ze moeten die grote megastallen aanpakken waar al die varkens staan en al die kippen staan en al die, toch? Ja. Die vliegen nog vaak in de fik en dan kunnen ze die beesten er niet uithalen. Ik, dat vind ik mishandeling en die veroorzaken een hoop vuil. Ja. Voor de mensen die willen eten. En dan gaat het nog vaak naar het buitenland ook, van plaats hier in Nederland blijven toch? Ja. Je kan beter uh, net als hier die kippetjes die eieren leggen en dan lekker die eieren eten. Die zijn tien keer beter. Ja, het zijn wel heel kleine eitjes, hè, die ja. ze hier leggen. Maar ze zijn wel heerlijk. Ze zijn wel lekker. Ze echt, echt, je heerlijk. proeft echt het verschil. Ja. En, en dan net als uh, koordes in de Muiden, dat soort dingen, die moeten ze aanpakken. Ja. Maar die kleine bedrijven slaat gewoon echt helemaal nergens op van belachelijk. Wie dat in zijn hoofd heeft gehaald, is niet goed wijs. Oké, okay, dank is voor het interview. Het is echt You've done it all You've walked every hole Upon the rebel To the thaw You've spoke the game The only metal, what's a ball Blue eyes, blue eyes How can you tell so many lies There's nothing left All gone and run away de vorige interviews, uh, de afgelopen twee uur... zo kan ik er nog wel 300 maken. Ja, ja, ja, <laughs> dus, ja. ja. Uh, Maar wil je nog een oproep doen, of zo? Of, uh, hè? Nou ja, nog tegen een de petities. En uh, daar zijn we al ontzettend mee geholpen. En dan heb ik het over de petitie van behoud van agrarisch landschap... tussen aard en zand en vogelenzang. En de petitie van het behoud van zandpoortse boeren... En met die twee petities uh, steun je ons al ontzettend. Ja, ja, ja. Dus onderteken ze. Maar ja, eigenlijk moet er eerst nog een besluit genomen worden, toch? Of, uh... Ja, maar ja, goed, je kan wel al een signaal afgeven naar de provinciale staten... Oh, van okay. jongens, wat jullie nu ja. mee bezig zijn... Uh, Slecht leggen. Stop het. Oké. Okay. Don't. Nou, dat gaan we doen. Dus, nou, en af en toe, is heel anders, kom ja. je een juweeltje tegen... Bij Toeval. Ik ben hier, uh, deze band ben ik bij Toeval tegengekomen. Er is een man die alle instrumenten speelt en een, uh, een vrouw die het inzingt. En, uh, nou, dit heet Siren Sky en dit uh, nummer heet Eye of the Storm. En het is... Uh... Oké, okay, laat me horen. Nee. Er gaat wat fout met er de techniek. Er gaat ergens wat fout met de techniek. Ja? Kijken, dan kan okay. ik een ander nummer doen. Dan, uh... Ja, die andere. Ja. Oké, okay, laten we die horen. Ja, misschien dat je hem eerst moet uh, kopiëren naar je desktop. Oh, dat. Is... nu graag volgende week terug. En volgende week hebben we Jimmy Rolofsen in de uh, uitzending. En uh, die hebben met een aantal cursisten van onze uh, politieke actief cursus uh, heb, zijn die aan het beraadslagen geweest over een nieuwe politieke partij. Dus dat is ook heel uh, leuk. <laughs> heel apart, ja. ja. Volgende week dus luisteren. Ja, okay, volgende bedankt. week wordt leuk. Iedereen een goed weekend. Lekker ja. naar het strand. En tot volgende week. Tot volgende week. En dit is dan het echte afscheid. We zijn er nu echt uit. Dus. Nog twintig seconden. Nou ja, nou, die, die lullen we nog wel vol. Hè? Heel veel succes en een hele fijne week voor iedereen die luistert. En, uh... ja, ja, ik denk dat ik op het strand ga lunchen. Het lijkt me zo lekker weer. Even op een loungebank. Ja, wanneer je dan? Om twaalf uur kan ik gewoon niet lunchen. Dus, uh... Oké, okay, nee, ik ga naar stal toe en ik ga... Uh... Oh, je krijgt les of zo? Ik heb les en we gaan borrelen. Oké, okay. tot volgende week. Tot volgende week. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur.